Remons Reh met het NMS Journaal. Het Turkse leger heeft een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald bij de Syrische grens. Volgens Turkije vloog het toestel boven Turks gebied en reageerde de bemanning niet op waarschuwingen. Rusland zegt dat het toestel nooit boven Turkije heeft gevlogen. Een van de twee piloten zou zijn omgekomen, de andere zou gevangen genomen zijn in Syrië. Minister Hennis van Defensie heeft Amerika niets beloofd over een mogelijk grotere rol voor Nederland bij de bestrijding van de IS. Hennis sprak in Washington over islamitische staat met haar Amerikaanse collega Carter. Het kabinet worstelt al langer met de vraag of Nederlandse F-16's ook in Syrië moeten gaan bombarderen. Tot nu toe bombardeert Nederland alleen boven Irak.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 Vanaf volgende maand rijden de bussen op routes waar geen directe verbinding met de trein is. Het Duitse bedrijf Flixbus zegt dat klanten goedkoper uit zijn en bijna altijd sneller op hun bestemming zijn dan met de trein. Eindhoven-Enschede bijvoorbeeld gaat met Flixbus drie kwartier sneller dan met de trein. De bus rijdt op dat traject voor 9 euro. Treinreizigers betalen op dat stuk 25 euro, zegt Flixbus. De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met de moord op een garagehouder in Valkenswaard. De man uit Eindhoven werd vorig jaar vermoord in zijn eigen bedrijf... en hij werd als vermist opgegeven toen hij eind 2014 niet thuis kwam. Op bewakingsbeelden is te zien hoe het slachtoffer van buiten door een man wordt doodgeschoten. Dan het weer, op veel plaatsen regen, in het oosten mogelijk ook natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 2 of 3 graden in het oosten en een graad of 7 in het noordwesten. Er staat een stevige zuidwestenwind, aan zee krachtig tot hard. Pas vannacht trekt het regengebied weg. Morgen buien, maar ook af en toe zon en dan wordt het 6 tot 10 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Kwaliteit laat het minder keuze. Goede neuzen zijn zeer schaars. Palatten neuzen, pimpelneuzen. Paarsboegbeeld op een dronken schip. Een kleine keuze, matineuzen. Aardbeid type mop. En het ook de neus van de politie, wonderbaarlijk apparaat Even snuffen aan je fietsie, en hij ruikt hoe het er mee staat De remmen weigeren een pitsie, het voorlicht is maar tweede keus Neem dus daarom de politie, steeds meer eerwiet bij de neus De neus O erfdeel, zo koen en schrander, edeldeel van het gezicht Spreid uw vleugels als geen ander op vooruitgang steeds gerust. De neus. Men moet hem eens in het jaar gedenken op een winterige dag. In het najaar als men weer eens van een griep plaat spreken mag. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. ne De goal, waar zou die stakker wezen als die parel hem ontbrak? Laat staan de politieke zaken waar hij steeds dat ding in stak. Denk aan Cyrano, uitsluitend zeg mij, waarmee zitten wij? In een zakdoek krachtig sluitend op de allereerste rij. De neus. O, spreidt u zo nerveuze vleugels, snuif en snotter onverveerd vieren alle teugels gelijk een bruisend Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat heet een Heartbreaker. Ja, en uh, ik ga het nog maar een keer vertellen. Hè, want het is wel belangrijk dat u dat toch even weet. Want uh, het is alweer bijna uh, het einde van het jaar. Het komt er alweer aan. En dat betekent dat we dus inderdaad uh, veel meer uh, werken naar onze uh, de top 40. De eindejaars top 40 van het programma De jaren. Elke woensdag van 2004. Weet u wel. Morgen is de laatste officiële uitzending die nog meetelt voor die. Uh, die classic album top 40. De lijst staat al online. Ook het album wat we morgen gaan draaien. Dat staat er al. Dus je, kunt, je kan al gaan kijken natuurlijk. Kan ook, ja, ja. He, we doen niet zo moeilijk. Uh, maar in ieder geval. U kunt dus gaan stemmen. En uh, dat kunt u dus doen. Via, uh, via www.devinieljaren. Alles Alles aan elkaar. En dan uh, uh, .webclick.nl En dat webclick is W-E-B. Dus W-E-B. En dan klik, Dus niet op zijn Engels, maar gewoon web met w -E -B. W-E-B. webclick.nl. Web, nou ja. web kunt, uh, kunt u stemmen. Uh, het enige wat u hoeft te doen is... gewoon uw eigen top 5 uit die lijst. Natuurlijk, uit die lijst die er uh, staat. Dan nou, maakt u een keuze uit. Vijf platen, die zetten u op een rijtje. En wie uh, u het beste vindt, die zet u op 1. En wie u het minst beste vindt, zet u op nummer 5. Zo gaat het. En nummer 1 krijgt uh, nou 5 punten en uh, zo loopt dat terug. Hè? Dus 1 uh, krijgt 5 en 2, 4, En dan 3 en dan 2. En nummer 5 krijgt 1 puntje ja, voor de lijst. En als we dat dan weten, dan uh, die stemming sluit op 13 september. Uh, nee, 13 december. Zeg ik nou weer verkeerd. 13 december. Als u dat dan weet. Nou, dan uh, kunt u dus gewoon op die manier uw eigen... Uh, dan stelt u de dus mee om die prachtige top 40 over de dit jaar gedraaide classic albums uit de Vinyljaren samen te stellen. En dat uh, is gezellig. kost een paar minuutjes van uw tijd, want zoveel werk is het niet. Niet de top 2000, waar je er 25 moet invullen. willen. Nee, je hoeft er maar vijf te doen en dat is lekker makkelijk. Via www. .devinyljaren .webclick .nl. En uh, het kan ook eh, in twee cafés in de Halterstraat. Vier en Lauren Hardy. Daar, liggen, eh, ook, daar hangt ook de keuzelijst. Eh, als u er even naar vraagt. Bij, bij Ron of bij, eh, bij, eh, bij Rob, Rob. Rob en Ron. Als u eh, er even naar vraagt. Dan, eh, dan komt het helemaal goed. Want daar liggen ook stemformuliertjes. Dus daar kunt u ook, eh, die kunt u daar inleveren. En dan krijgen wij ze ook wel weer toegestuurd. Nou, hartstikke mooi. Dus doe dat, he, gezellig. imka is ook al aan het stemmen. Die, die, die zit al helemaal uh, puzzelen. Oh nee, kan nog niet. Het mag morgen pas. Sorry hoor. <lacht> nou ja, ik heb bijna nog Het staat al online. Dus uh, voor mij dus is dus je gaan. Ik bedoel, uh, hè? Ja. Het album van morgen staat er ook al bij. Dus het is helemaal niet zo moeilijk. Dus uh, voor mijn portefeuille ga gang. Als je zin hebt om het al te doen, dan doe je het gewoon. Uh, het staat allemaal alweer klaar. Dus het maakt allemaal niks uit. Zo streng zijn we niet. Alleen met de sluiting zijn we streng, want die is precies op 13 december. Om uh, 12 uur s'nachts, dan gooien we de boel dicht. Dan halen we het formuliertje weg, want uh, ja, dat moet wel. Want we hebben dan nog drie dagen nodig om te tellen en zo, weet je En alle platen te zoeken, weet ik het ook nog niet. Ja, valt niet, tegen. Uh, valt niet mee. Eens even kijken, hoe laat is het? Nou, ik draai nog één plaatje en dan uh, gaan we naar het bioscoop. Ja, gaan we naar de film. Nog een schelen. Eh, wat zei je, Imke? Nou, ja, gezellig. Ja, toch? we in de film. Laten we het doen. Ja, Maar nu is nog even de nieuwe van de Common lim lim Limits. That part... burn out, put the TV on for a while, and the streams too cold, and the clock's too slow, Is van het nieuwe album van de uh, Cormelin's. En uh, dat, nummer, dat, uh, dat heet uh, That Part. Als alles goed gaat. Ja. Nou, we hebben er nog eentje van Tom Jones. Ik dan, uh, uh, ja. Nou. nou, nog eentje dan. En dan gaan we echt naar de bioscoop hoor. Deze stond er nog tussen. Een beetje ongewoon allemaal.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 Tom Jones. Sir Tom Jones moet je tegenwoordig zeggen. Hij is in de adelstand verheven. Ja. It's not unusual. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. En de bioscoopagenda. Ja. Ja, een beetje eng geluid. Is dat zo? Ja, maar. Ik, ìbe, ja, misschien draait er wel een horrorfilm. Hè. Ja, ja, ja. Nee hoor, die draait. Ja wel, oh. een beetje, beetje. Een beetje, een beetje. Een beetje horror. Oké, okay. nou verteld Nou, we beginnen morgenmiddag. Morgen is woensdagmiddag. Om half twee en ook op zaterdag en zondag om half twee draait de Club van Sinterklaas. Ah! Ja, voor alle leeftijden. Het is de Club van Sinterklaas en de Verdwenen Schoentjes. Het is de vierde bioscoopfilm van de Club van Sinterklaas. Een populaire kinderserie is al 16 jaar op de televisie te zien. De film wordt geregisseerd door Ruud Schuurman en de productie is wederom verzorgd door Tom de Mol Productions. In samenwerking met Van Beers Films en Content Farm. De avonturen van de bekendste pieten van Nederland: Testpiet, Koele Piet, Muziekpiet, Profpiet, Hoge Hoogte Piet, Keukenpiet en Danspiet. Oh. We zijn een begrip voor kinderen en volwassenen. Dus woensdag, zaterdag en zondag om half twee. Om half vier draait The Good Dinosaur. Dat is een 3D-film vanaf zes jaar. Dit draait op woensdag, zaterdag en zondag om half vier. Dus na de Club van Sinterklaas. De Pixar Animation Studios neemt je mee op een spannend avontuur... in de wereld van dinosaurussen waar de rollen volkomen zijn omgedraaid. Een dino genaamd Arlo sluit voor het eerst vriendschap met een mensenkind... en noemt hem Spot. Samen gaan zij op ontdekkingsreis door een wild en mysterieus landschap. De onzekere Arlo leert zijn angsten te overwinnen... en ontdekt waar hij daadwerkelijk allemaal toe in staat is. Nou, dat is een leuke film voor kinderen. Ja! En dan hebben we natuurlijk... Iedere avond om 8 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En op vrijdag, zaterdag en zondag om 7 uur en kwart voor 10. De nieuwste James Bond film. Specter. Ah, Spectre. Ja, ik ben geweest van de week. Geweldig. Ja, ja, ja mooi, ik mooi. vind het. Ja, ik ben een bond fan. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Wie vond je de mooiste bond? De mooiste? Ja, de, toen, de eerste die ik zag was met Roger Moore. Dus dat nee. blijft toch de, de, eerste, ja, ja. de meeste indruk toen de tijd gemaakt. ik ja, dus ja. Dat dat toch uh, een beetje meegelangolie dus is. Niet, niet Sean Connery? Nee, daar had ik niks dat mee. Dat was de eerste, hè? Ja, daar ja. had ik niks mee, want dan was ik te jong. Ja, oh, daar was je nog ja ja, ja. <laughs> ja. Ik zag de eerste film. Wanneer was het? Ik was dertien, denk ik, de eerste Bond film zag. Ah. Het nee, was in 1961 de... of 62 was dat. zag ik de eerste Bondfilm? 14 jaar. Dat was prachtig. Dr. No. Doctor no was dat. Ja, mijn, het eerste die ik zag, dat was uh, The Spy Who Loved Me. Oh, oké. Okay. Dat is ook een heel mooi liedje trouwens. Ja, prachtig. <laughs> oké. Okay. Ja, dus Nogun, Nee, er, dat waren ze. Dat waren dat ze. Waren. Geen filmclub Simon van Polen? Nee, nee die, is, uh, uh, die is vanaf 1 december weer. Oh, die is vanaf 1 december weer. Oh ja, oké. Okay. Nou, wat, wat niet in de bioscoop is, maar gewoon bij uw eigen radiostation CFM, Dat kan ik ook nog even zeggen, want... Oh, die muziek draait toch nog even, dus dat kan ik wel even vertellen. Um, het is wel niet helemaal toepasselijk, maar goed, maakt niet uit. Maar vanmiddag, dames en heren, uh, vandaag dus. Uh, nou weet ik niet meer precies de tijd. Willem, dat moet je nog even vertellen, wat precies de tijden zijn. Ik dacht tussen... Uh, of 5 en 8 of zo, uh, als ik het goed heb. Uh, rock meets reggae. Of blues meets, meets rock en reggae. Door onze eigen enthousiasteling uh, Willem Bruist. Uh, vanmiddag dus drie uur lang een uh, mix van, uh, van, van blues, rock en reggae. Nou, ja, volgens mij was dat van 5 tot 8. 5 ja. tot 8, ja, dacht ik ook. Nou, Willem, uh, laat dat nog even precies weten. Willem, dat is, is zo'n enthousiasteling en die bruist altijd. Komt er altijd, dan komt hooi weer een heleboel boel en dan komt Willem weer binnen. Ja. Maar vanmiddag dus. En dat is de moeite waard. Drie uur lang dus gewoon een lekkere mix van blues en rock en reggae. Ja, wat een mooie muziek toch, hè dit? Ja. Dat is, uh, het is het Symfonieorkest. En die kunt u allemaal op, deze muziek kunt u gewoon op Spotify vinden. Hè. Dan moeten we even kijken naar uh, heet het, weer? 100 filmthema's. En het Praag Symfonieorkest. En die spelen dan 100 bekende thema's op deze manier van beroemde films. Prachtig muziek. En dit is weer heel wat anders. Ja, is wel gevoelig. You, I know. You're the one a dreamer of Look into my eyes Take me to the clouds above All oh, I lose control Can't seem to get enough When I wake from dreaming Tell me, is it really love? How will I know if you really love me? I say a prayer with every heartbeat I fall how will i know if you're thinking of me i tried to fall but i'm too shy can't speak for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 ontbreken hoor, vanmiddag, in je soulblok. Ja. Het zijn drie blokken trouwens, hè? dat had ik verkeerd verteld. Het begint met blues en dan reggae en als laatste blok soul. Otis Redding and Try a Little Tenderness. Brings Back Memories. Jawel, zo is dat. En ehm... Uh... Het is wel weer zover. Goh. Het Nieuws bij ZRM Zandvoort met Imka Trommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 24 november 2015. De werkzaamheden om de scheefstaande gevel in een flat aan de Zand, uh, in Zandvoort te slopen... zijn dinsdag begonnen. Een grote bak is door een kraan omhoog gehezen en hangt tegen de scheve, scheve gevel. Rond kwart voor één werden de eerste stenen uit de gevel gehaald... door mannen in een ander bakje... Vanuit een bakje aan de grote kraan werd s ochtends eerst een inspectie uitgevoerd aan de gevel. In het appartement tegenover, uh, tegenover de flat in de Lorenzstraat werd dinsdagochtend meer schotten geplaatst om eventuele schade tegen te gaan. Bewoners beweren dat het losraken van de gevel het gevolg is... van achterstallig onderhoud van Woonstichting De Kei. De Kei geeft later vandaag een, re een reactie op deze beweringen. De op instort staande gevel aan de Cels... Uh, niet aan de <laughs> aan de... Uh, Lorenstraat wordt dinsdagochtend gecontroleerd naar beneden gehaald. De hulpdiensten hebben niet aangegeven hoe laat dit zal gaan gebeuren. De omgeving is met haken afge ha afgezet. Connection heeft laten weten dat in verband met het instortingsgevaar de inzet van de voertuigen van de hulpdiensten de haltes aan de Thompsonstraat en de Rijnwardstraat voorlopig buiten gebruik zijn. De route van lijn 81 voert nu langs de Keesomstraat... op de terugweg uit Nieuw-Noord. Reizigers worden onder meer via social media op de hoogte gesteld van de afsluitingen en de omleidingen. De hulpdiensten, in De Kei en de experts hebben dinsdagavond na overleg besloten dat de ontzette gevel van de flatwoning vandaag gecontroleerd naar beneden zal worden gehaald. De bewoners van de betreffende woningen en die van de vijf woningen eronder moesten de nacht elders doorbrengen. Er wordt opnieuw nadrukkelijk gemeld dat er geen instortingsgevaar bestaat voor de panden onder de flat met de ontzette gevel. De ontruiming zal verband houden met eventueel geluidsoverlast... als de gevel gedurende de nacht naar beneden zou storten. Vanuit Zandvoort zijn maandagavond een aantal overvliegende vliegtuigen... met een laserpen beschenen. De politie meldde dat via een burgernetbericht. Eerder dit jaar werd ook vanuit Hoofddorp diverse keren... vliegtuigen beschenen met een laserpen. Omdat dat zeer gevaarlijk kan zijn voor het vliegverkeer... het kan namelijk de piloten verblinden met gevolgen van dien nam de politie de zaak hoog op. Uiteindelijk werd er zelfs aandacht besteed in opsporing verzocht. Het is niet bekend vanuit welke wijk deze terreurdaad heeft plaatsgevonden. Ook is de dader niet bekend. Na een achtervolging zijn twee inbrekers van 16 en 17 jaar oud... maandagavond aangehouden in Haarlem. Ze hadden geprobeerd in te breken bij een kinderdag kinderdagverblijf... in het Kruidenbuurtje in Europawijk. Iemand zag ze en waarschuwde de politie rond tien voor half negen... Toen diverse politieeenheden aankwamen, sloeg dat duo op de vlucht... maar ze werden al snel achterhaald. De politie zag inbraaksporen bij het kinderdagverblijf... en vond daar de inbrekerswerktuigen. De inbrekers zitten in de cel en hun ouders zijn gebeld. De recherche verricht verder onderzoek. Dit was het regionale nieuws van dinsdag 24 november. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust luidt als volgt... Het neerslaggebied trekt gestaag over het land. In het noorden en westen valt regen. In het zuidoosten ook natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt tussen de 3 en 5 graden... met een watige tot vrij krachtige wind... maakt het voor het gevoel ook een stuk kouder. Morgen blijft het wisselvallig... met regelmatige buien bui en tussendoor soms zon. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten en oosten valt naast regen ook natte sneeuw. In de Limburgse heuvels en in de Achterhoek en in Twente... kan het tijdens de intensievere neerslag kortstondig wit worden. De middagtemperatuur ligt tussen de 3 graden in het oosten en 5 tot 6 graden in het westen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust waait het hard. Vanavond valt op veel plaatsen nog neerslag. De temperatuur stijgt een enkele graad en de natte sneeuw verdwijnt. In de nacht zijn er droge perioden met vooral in de kustgebieden af en toe een bui. Woensdag trekken vanuit het noordwesten buien over het land. Af en toe breekt de zon door en de middagtemperatuur ligt tussen de 6 en 9 graden. De wind is matig in het binnenland en vrij krachtig in de kustgebieden. Zondag blijft het op een enkele lichte bui na droog, maar de hoeveelheid zon is beperkt. De meest matige wind komt uit het noordwesten en het wordt 6 tot 8 graden in het zuidoosten en 10 dicht bij zee. Vrijdag zijn er wolkenvelden met plaatselijk een beetje zon. In de ochtend is het overwegend droog. In de middag valt in het westen een beetje regen en later in de middag en aan het begin van de avond gaat het op meer plaatsen regenen. De middagtemperatuur ligt tussen de 10, 7 en 10 graden. Het weekend begint overwegend droog met op zaterdag af en toe zon. In de loop van de middag neemt de neerslag kans toe. Zondag is het omstuimiger met regelmatig neerslag en de middagtemperatuur rond 8 graden.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 Nieuwe single, nou ja, nieuw. Hij is alweer een tijdje uit, natuurlijk, van Adele. En, uh, ja, eigenlijk vind ik het een beetje kinderachtig. Want, uh, als ik eerlijk ben, kijk, ik bedoel dat je, dat je je CD's wil verkopen, dat vind ik, dat vind ik natuurlijk, dat is logisch. Maar dat je dan mensen die, uh, gewoon via de, de grootste, zeg maar, de grootste streaming service, in dit geval Spotify. Dat je die gewoon buitenspel zet, dat vind ik dan weer. Ja, vind ik wat kinderachtig. Ik vind het een beetje van. Nou ja, goed. Misschien dat, dat, dat ja, iTunes meer oplevert, dat weet ik niet. Maar ik vind gewoon. Dat, dat kun je als artiest niet maken. He, er zijn meer van die, van die artiesten die, die, die, die dat spul eraf halen. Waarom? Nou, dat is mij een raadsel. Ja, maar doen ze dat zelf of wordt dat door de platenmaatschappij gedaan? Uh, nou, gegaan? dat weet, dat weet ja. ik dus niet. Het de artiest de schuld wel de platenmaatschappij ja, doet. Ja, het doet. Kan, kan, het, kan, het kan, dat weet ik niet. Het staat, ook, het staat ook keurig vermeld. Het album staat er wel op. Alleen de nummers zijn gewoon niet beschikbaar. En er staat ook keurig bij de artiest of de vertegenwoordiger van... heeft besloten dit niet op Spotify uit te brengen. Nou, ik vind dat dom. Ik vind het kortzichtig. Kijk, ik snap best dat je cd's wil verkopen en misschien wel lp's wil verkopen. Tuurlijk, en dat gebeurt even goed wel... Dus eh, ik vind dat jammer dat je dus miljoenen mensen die uh, toch van de grootste streaming gebruik maken, dat je die dus op die manier buitenspel zet. Ja. Maar er zijn er meer die dat gedaan hebben. Ik bedoel, ik had, ik had bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, ik had bijvoorbeeld alle albums van, van Neil Young had ik erop staan. Die zijn er ook allemaal af. Allemaal oh. nou, dus, ja. Dat weer gehaald. weggehaald. is belachelijk. Ja. En er staan nog wel albums op. Maar dat is dan waarschijnlijk van een andere platenmaatschappij. Maar de mooie albums die hij gemaakt heeft, uh, zoals Hard of Go Of uh, ja,. After the Gold Rush en, en uh, dat soort dingen. Die, die staan... En Harvest en zo. Die hebben ze gewoon afgehaald. Dat vind ik dat belachelijk. Dat ja. vind ik gewoon belachelijk. En ik vind, dat, dat vind ik dus ook bijvoorbeeld ten aanzien van, van de Beatles. Ik vind het echt te gek dat dat, dat er nog steeds niet op staat. Al het solowerk van George, Paul, John en Ringo. Dat staat er allemaal op. Dat kun je allemaal terugvinden op Spotify. En dan haalden ze de Beatles... Voor alleen iTunes of zo. Nou, dat vind ik zo elitair allemaal. Ja. Dus ik vind dat belachelijk. Zo, dat heb ik daar wel eens even gezegd, ja? ja. Zo. zo kwaad om. Ja, ik merk het. <laughs> nee, maar ik vind dat, ik vind dat gewoon dom. Ja. Ik bedoel, ik vind dat gewoon dom. Ik bedoel, je sluit, je sluit op die manier als, als artiest sluit je gewoon een heleboel mensen uit... die dan daar alleen gebruik van maken... die, die niks te maken willen hebben met bijvoorbeeld iTunes. Dat ben ik er bijvoorbeeld ja. een van. Ik wil niks te maken hebben met iTunes. ik vind het een rotprogramma. Ik vind het, een, ik vind het gewoon een agressief uh, rot ding. En, en als je het een op je computer hebt... heb je de grootste moeite om het er weer af te krijgen. Nou, dat vind ik dus gewoon... Uh, maar goed, dat is mijn mening. Het gaat allemaal over. om geld, hè? Ja, Het gaat niet meer om de muziek, het gaat om nee, geld. Precies. Dus uh, Adel... Als je luistert, zet nou de album 25 gewoon, ook op Spotify. Dan doe je een heleboel mensen gewoon een plezier mee. Zo is dat. Nog eens een keer. Ook nog eens een keer. Ja, ja toevallig. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, oké. Okay. Muziek maar weer. Dit nummer heet Losers. Van de weekend. Samen met Labyrinth. myself how to move I'm not the type to count on Met de weekend en losers en dit is de laatste. Van Morrison. Met hem. Gloria. comes around here just about midnight she make me feel so good love. I want say she make me feel alright comes walking down my street watch come to my Zo zijn we alweer gekomen aan het einde van twee uur lang Zandvoortlunch. Op deze prachtige dinsdag. Nou, prachtig. Dinsdag de 24 november. Het is tijd, ik moet snel naar huis. Om drie uur alweer een afspraak. Het was moeilijk hoor. Oh, ik, oh. oh, ik moet nog rennen. Ik vliegen. Vliegen. Nou, wat op mij. Ik had een helikopter besteld, maar ah. die kon niet komen vanwege de wind. Nou, het zit er weer op. In elkaar bedankt weer voor je bijdrage vandaag. Was ja. weer gezellig. Jij ook. En. Uh, we gaan uh, ons weer opmaken voor... Uh, nou ja, ik heb, voor de rest vrijdag. Alleen een afspraakje zo om drie uur. Ja. Mooi. Ja. Ja, ja. dat gaat niet anders. Maar uh, moet ik op? Hard, hard rennen. Ja, dat komt allemaal goed. Uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, nou, uh, dit was het. Morgen ben ik er weer. Morgen zijn we natuurlijk uh, met Angela samen. En uh, morgen gaan we weer genieten van uh, Zandvoort Lunch. Het recept van de week. En natuurlijk morgen ook de laatste officiële vinyljaren van dit jaar. Althans, de reguliere. Die meetelt voor de, het stemmen van de, voor de top 40. Ja. En dat kan vanaf nu hoor. Het formulier staat op online. Dus je kunt gewoon je gang gaan als je het wil. Als je het al wil bekijken en wil gaan stemmen. Ga gerust je gang. De stembus sluit op 13 december om 12 uur nachts www.devinieljaren.webklik.nl Daar kan het. En ook bij Café Lauderdal, Hardy en Café 4 liggen stemformulieren en keuzelijsten. Dus ook daar kunt u eventueel uw keuze inle inleveren. Nou, genoeg gezegd. Dit was hem. Imka, ja. fijne week. Ja. Tot over Jij 14 ook. dagen. Ja. Doei! <hulling>